Het is zondagavond 7 uur en uh, het geruis wat u op de achtergrond misschien hoort is de ventilator. Want het is nogal warm hier in de studio bij de opname. En wat we vanavond gaan doen is uh, u iets laten horen wat we nog nooit iets hebben gedaan. Namelijk klassiek draaien van vinyl. En dat zijn natuurlijk over het algemeen dat prachtige historische opnames. En dit is er ook een. We gaan luisteren naar het eerste deel. Van het vioolconcert in D, opus 61. En van Ludwig van Beethoven. En het stuk wordt uitgevoerd door een gigantische combinatie. Misschien wel de beste die er ooit geweest is. Namelijk Herman Krebbers op viool. En eh, begeleid door het Koninklijk Concertgebouworkest. onder leiding van Bernard Heitink. Gaat u genieten van deze prachtige. ...historische opname van LP. We horen het eerste deel... ...zei ik al... ...en dat is getiteld... ...het Allegro ma non troppo. En de kadensen van dit... vioolconcert zijn... Eh, ...gemaakt, geschreven... ...door Frits Kreisler... geheel anders. We gaan eh, luisteren naar een orkest waar ik al jaren fan van ben. En deze plaat, langspeelplaat heb ik ook al heel lang in mijn bezit. Het was toen de tijd een, zeg maar een zogenaamde sample, een voorbeeld LP. De muzikale rijkdom van de Academy of St. Martin in the Fields. Een van de toonaangevende Engelse orkesten, zal ik zeggen. Onder leiding van eh, dirigent Sir Neville Mariner. En van dit prachtige orkest gaan we luisteren naar een compositie van Georg Friedrich Händel. Het Concerto Grosso in D, open 6, nummer 5. Het eerste deel heet Larghetto, e staccato. Tweede deel Allegro. Het derde deel Presto di largo. Het vierde deel Allegro. Het vijfde deel Menuet, un poco larghetto. Gaat u genieten van deze historische opname van The Academy of St. Martin in the Fields. We blijven nog even bij hetzelfde uh, prachtige orkest, het prachtige kamerorkest om te zien zijn, die Academy of St. Martin in the Fields. Van Mozart gaan we luisteren nu naar een divertimento in D, KV 136. Het een, eerste deel Allegro, het tweede deel Andante en het, het derde deel Presto. Als laatste van dit prachtige orkest, de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Sir Neville Mariner, draaien wij The Arrival of the Queen of Sheba, Symphonia uit Solomon. En dan uh, weer uitgevoerd dus door de Academy of St. Martin in the Fields.